Het is onduidelijk of er vanochtend slachtoffers zijn gevallen. De onrust in Xinjiang begon zondag. Bij gevechten met de politie vielen toen 156 doden en 800 gewonden. De Chinese oproerpolitie zou gericht op betogers hebben geschoten. Ook zouden demonstrerende Oeigoeren door politiewagens zijn doodgereden. Het is de eerste grote uitbarsting van etnisch geweld in het gebied in tientallen jaren. De islamitische Oeigoeren voelen zich gediscrimineerd door China. Voor het eerst sinds 1986 wordt er weer gratie verleend aan een gevangene die levenslang heeft gekregen. Dat is bevestigd door het ministerie van Justitie dat verder geen bijzonderheden wil geven. RTV Rijnmond weet te melden dat het om een 50-jarige man uit Voorne Putten gaat, die in 1992 een dubbele moord heeft gepleegd in Frankfurt. Hij kreeg in Duitsland levenslang. Een straf die door Nederland in 1998 werd overgenomen toen hij hier zijn straf mocht uitzitten. De man krijgt gratie omdat hij ongeneeslijk ziek is. Koningin Beatrix zet haar handtekening onder het gratieverzoek. De laatste keer dat iemand in Nederland gratie kreeg was 23 jaar geleden. Toen werd de seriemoordenaar Hans van Zet vrijgelaten. Twee Japanse steden staan dit jaar bovenaan de lijst van duurste steden ter wereld. Het zijn Tokio en Osaka. De nummer 1 van vorig jaar, Moskou, is gezakt naar de derde plaats. Amsterdam staat dit jaar op de 29ste plaats en dat betekent een daling met vier plaatsen. New York is voor het eerst de top 10 binnengekomen met een achtste plaats. Bij de samenstelling van de lijst wordt gekeken naar de kosten van levensonderhoud. Het weer, regen, onweersbuien, mogelijk met windstoten. Eerst aan de kust, later ook in het binnenland.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 Denk aan de andere kant van de radio. Hoe komt hij daar nou weer aan? Nou, dat uh, is gewoon heel simpel om gewoon toch maar je neus voor cd een beetje te gebruiken. Maar dit uh, was toch wel iets wat heel, heel lang op mijn verlanglijstje had gestaan. Uh, dat ik dit nummer nog ergens een keer op cd uh, zou aantreffen. En eindelijk, zaterdag, was het mijn lucky day. Polly Carmen, wie was dat? Dat was uh, ooit de leadzanger van Champagne. Wie is dat dan weer? Ja, How about Us. Dat uh, was een hele grote hit uh, aan de rand van de jaren 70. Polly Carmen dacht in de midden jaren 80. Ik ga het ook eens een keer proberen op het solopad. En dat was dit nummer geworden. Dial my number. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ach ja, die piratenperiode. Het uh, komt af en toe nog wel eens een keer op. En dan uh, moet dat bloot toch weer ergens een beetje stromen. En het heeft ook allemaal uh, te maken met de, de nodige energie om die er weer ergens uit uh, te kunnen putten. Nou, uh, dat uh, doe je voornamelijk ook met dit soort nummers uh, te draaien. Welkom in het derde uur van deze zondag in Kinnemeland op AB Radio en ZFM Zandvoort. Het restant van Cobra in Zandvoort. De tentoonstelling die vrijdag is geopend door Jan Lammers. Ook een gesprek met Drees Nestor zelf over hoe hij ertoe gekomen is om dit te gaan doen. En natuurlijk nog gesprekken met mensen die ik daar aan heb getroffen bij de opening van Cobra in Zandvoort. Het gaat om de kunstenaars. Eugen Brands en uh, Paulus Haanschoten. Die uh, nu exposeren tot eind augustus in het Zandvoorts Museum. Dus dat uh, straks allemaal in uh, deze uh, of in dit uur van de zondag in Kennenland. Gaan we vooral ook verder met, uh, met alles uh, wat uh, met die oude Dance classics te maken heeft. Dan nou was er een befaamd duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Onder andere verantwoordelijk voor de, de productie van de SOS-band, de Sound of Success-band. Maar ook bijvoorbeeld Alexander O'Neill, waar we mee begonnen met Fake. Dat was ook al zo'n uh, productie van de beide heren. En dit was ook iets wat zij uh, nijver in elkaar hadden geschroefd. En dan heb ik het over Nona Hendrix en Why Should I Cry uit 87. Hendricks. Ik uh, dacht ooit te weten dat zij uh, onderdeel uh, vormde van La Belle. Uh, de dame met uh, Voulez-vous coucher avec moi. Zoiets had zij ooit uh, gemaakt. Dat uh, terzijde 16 minuten over vier. En we weer terug naar Cobra in Zandvoort. Ja, als uh, het over kunst gaat. Dan kom je natuurlijk niet over een van de iconen hier. Uh, uh, ontkom je niet aan. Uh, tenminste, over een kunsticoon dan. En die het ook wel weet. Dat is Marjan Rebel. En ik word gelijk gekikt ook door meneer Bossink. Het is niet te geloven. Maar goed, uh, er wordt een verslaggever uh, altijd, ja, ja, waar ik sta, dan word ik uh, geloof ik ook wel eens uh, gefotografeerd. Maar, maar Jan, uh, de Goedemiddag. opening. Goedemiddag. Ja, als het uitgezonden is, het zondag, maar goed, dat maakt niet uit. Goeie zondag. Uh, dit is uh, de opening van een, uh, van een heel bijzonder uh, expositie. Ja, dat is het zeker. En we moeten ons realiseren dat het mu museum nu in handen is van een hele jonge beheerder. Die er zin in heeft om in Zandvoort uh, ook bijzondere dingen te ondernemen. En het cultuur en het nieuwe à la 21ste eeuw uh, bij elkaar probeert te krijgen. Dus ik ben heel erg trots op deze expositie. Nou uh, heeft Sabine Huls en ook Gert Tonen gezegd. Dus uh, ja, ook een, eigenlijk een oproep aan de jeugd. Want uh, die heeft hier ook nog het een en ander... Uh, aan geschiedenis liggen. En ja, daar kijk ik ook jou aan als een van de initiators samen met Hiele uh, Jansen voor de kinderkunstlijn. Is dat uh, zeg maar ook een sortiment van om de kinderen ja, van pak een beter 11 tot en met 15 jaar er ook bij te betrekken bij dit, uh, bij dit hele verhaal? Nou, dat, dat denk ik haast wel. Kijk, als je ervan uitgaat dat onze eerste expositie van de kinderkunstlijn gestart is in het museum. En het uh, tweede jaar in de bibliotheek, uh, uh, ook allemaal prima. Hij is toch een stuk uit het dorp. Dus volgend jaar weer in het museum... en zo vervolgens elk jaar gewoon opbouwen. Tuurlijk moet de jeugd betrokken zijn met kunst. En tuurlijk moeten ze in ons zand voor het museum komen. Het staat er niets voor niks. En we moeten meer bezoekers krijgen. Dus begin bij de jeugd. Dus dat doet Sabine fantastisch. Uh, even over de cobra zelf... Um... Wat weet jij uh, daarvan? Want ja, jij bent uh, ook is, Dus ik neem aan dat jij ook wel iets uh, van uh, deze cobra uh, beweging eigenlijk af weet. Ja, nou, uh, je weet ook dat ik een uur theorie moet geven op school. En dat uh, gaat van 16 van de Rembrandt uh, van Gogh periode tot uh, de cobra groep. En de cobra groep, ja, dat is voor mij gewoon de absolute inspirators van het vrije werk. Dus het abstracte werk. Als men dan zegt, ja, jeetje, kan een kind, kan er was doen, enzovoorts, enzovoorts. Cobra zijn de revolutionairen. Die zijn in de oorlog bij elkaar gekomen, na de oorlog geëxposeerd. Die hebben gewoon een statement gemaakt. Fuck the system. Eigenlijk rebels. Ja, maar ik heet nou eenmaal zo. <laughs> ja, daarom zeg ik het ook. Maar uh, nou is dit uh, vrij bijzonder. Die uh, Jean Brons is uh, ook aangesloten bij de cobra beweging. En Paul, Paulus Haanschoten heeft zich laten inspireren op het werk van de Cobra. Maar wie niet? Elke kunstenaar, wie je ook neemt, schuurt aan een andere kunstenaar die zijn passie heeft. En als dat Cobra is, zo so let it be, weet je? Als je alle stukken goed bekijkt, you name it, Dave done it. Ik kijk nu naar de overkant, ik zie daar werk uh, uh, staan... Nou, er is een kunstenaar van mij uit uh, België die exact hetzelfde werk maakt. Dat kost 20.000 gulden. Iemand in het dorp schildert het ook. Kost twee, 275 euro. En uh, iedereen wordt geïnspireerd door alle kunst. Dus terecht dat Cobra een uh, statement heeft gezet. Ja, even nog over uh, de expositie zelf. Uh, is Zandvoort uh, naast een toeristendorp ook een beetje nu een cultuurdorp? Of was het dat eigenlijk al? Wij moeten goed in de gaten houden dat wij inderdaad een cultuurdorp zijn. Want dat is nog steeds de discussie. Zijn we een toeristen of een bewonersdorp? Dat is nog steeds nooit klaar. Die discussie. En ik vind dat we langzamerhand moeten gaan naar een toeristendorp. En daar hoort kunst en cultuur zeker bij. Ik dank je wel. Vraag gedaan. Een man die zeg maar, het uh, werk van Paul Haanschoten uh, ja, verzameld heeft. Zeg het zo goed. Ja, dat klopt. Ja. ik heb er uh, bij toeval heb ik een paar ontdekt en uh, na de rand heb ik er nog een hoop uh, bij kunnen kopen. Um, ja, zelf uh, ben je zelf ook kunstenaar? Nee, ik ben zelf geen kunstenaar. Ik heb alleen uh, opleiding grafische school gehad, dus misschien wel een beetje dus, uh, ja, van naar kunst geïnteresseerd. Hoe ben je met het werk van Paul Haanschoot, of van Paul Luus Haanschoot, zoals die ook wordt genoemd, in aanraking gekomen? Uh, nou, ik, uh, ik kom toevallig bij een huis en toen was de familie dit huis aan het opruimen en toen heb ik er een paar uh, gekregen van de familie. Ja, en is dat, uh, was dat een uh, bijzondere verzameling of uh, kon je dat op dat moment niet echt uh, beoordelen? Ik kon het helemaal niet beoordelen. Ik, uh, ik vond het gewoon uh, een schitterend werk. Ik vond het heel goed. En uh, ik ben dus ook een stukje buurtonderzoek gaan doen en gaan vragen en informeren bij allemaal mensen. En uh, nou ja, ze zeggen, oh, had die geschilderd dan? En niemand wist dat hij eigenlijk geschilderd had. Ja, dat, dus, dat, dus, dat maakt het dus eigenlijk, eigenlijk vrij bijzonder. Dat je dan, dan op een gegeven moment dat te horen krijgt. Ja, ja, ja. Er was dan uh, één buurman die wist dan wel, uh, wel aardig wat ervan. En uh, zodoende ben ik toch uh, verder gaan vroeten. En ik ben ook zijn hele weg, zeg maar, tot zijn geboortejaar helemaal uit gaan zoeken. En dat was gewoon hele leuke dingen tegengekomen. Het, het is ook uh, vrij uh, bijzonder, uh, want het is ook voor een, deel geïn... ja, eigenlijk voor een flink deel geïnspireerd op het werk van, uh, van de Cobra-beweging. Ja. Wat zegt dat jou? Uh, nou, de Cobra die hebt natuurlijk een hele soort uh, vrije, vrije kunst van schilderen. En het leuke, dat was, was van in mijn onderzoek zelfs, ben ik zelfs nog uh, bij een, uh, een oud pionist uit de muziekband van 1946 tot en met 1949 tegengekomen. Dat was meneer Seisling. En die meneer Seisling, dat was de pionist, hij zegt tegen mij: Weet jij de link tussen de Cobra en de, en de jazz? En ik zeg: Ja, het is een ommezwaai. Nee, zegt hij: Het is syncopisch. Hij zegt: ik, hij zei, Weet je wat het is? Ik zeg: Nee, nee. En toen ging je zingen. Hij zei: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Hij zei: Wat licht is, werd zwaar. En wat zwaar is, wat werd licht. Dat is eigenlijk ook het werk wat uh, Paulus Haansgoten uh, gedaan heeft. Dus wat zwaar is, is licht uh, geworden. Ja, ja, ja, want net wat uh, Sabine Huls ook zei, uh, dat fijne schilderen van een schaapje op een weiland, dat deden hun niet meer. Hun gingen gewoon grof gingen ze schilderen. Ja, want het is, ik, als je iets zou te kijken, maar er staat er ook haast iets van mozaïekachtig iets. Vlakjes, vlakjes, ja. uh, allerlei stijlen door elkaar. En uh, het is toch iets helder, Ja. ja. Want uh, ja, met een grafisch oog, als je daar naar kijkt, dan is dat uh, vrij bijzonder. Ja, alleen uh, toen ik dat moest tekenen op school, toen, uh, toen bakte ik daar niks van. Ik heb bij Hans van Pelt in de klas gezeten. Ah. <laughs> Elke zandvoorde. Oh, ja. En die probeerde dat mij te leren, dat grove schilderen. Maar uh, nee, ik had meer uh, dus dat fijne schilderen, vond ik leuker. Uh, is het ook iets uh, waardoor jij zelf uh, geïnspireerd uh, door bent? Door dit werk? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik uh, trek me ook heel erg aan. Uh, het is ook allemaal beesten zitten erin uh, verwerkt. Uh, zeg maar een poes, een rog, een olifant. Hey, uh, Paul Haanschoot hield heel veel van beesten. Ja, dat is ook wel heel duidelijk uh, eruit uh, te halen in een aantal werken die er die, die hier staan. Ja, zeer zeker uh, terug te vinden. Ja. Is het de moeite waard om hier te komen? Zeker weten. Ik zou het niet uh, voorbij laten gaan. Want je weet niet wanneer er ooit weer zo'n mooie tentoonstelling is. Ik dank je wel. Graag gedaan. En dat was Wilgert Smenk. degene die een beetje het verhaal van Paulus Haanschoten heeft opweten te pakken. En ervoor gezorgd dat dit onder de aandacht werd gebracht bij het Zandvoort Museum. Nou, weer door met de muziek hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En dat is ook zo'n nummer wat uit die midden jaren 80 afkomstig is. Millie Scott, Mildred Scott, The Prisoner of Love. Ja. Nee. Zijn er dus uh, twee Mildred Scots of Millie Scots, hoe je het maar noemen wilt. Uh, die ene, dat is een echte jazzzangeres. Maar dit is toch uh, volgens mij een andere die uh, in de midden jaren tachtig uh, dit uh, wist te maken. Of ik heb het echt helemaal mis. En is het een en dezelfde. Dus ik heb mijn huiswerk hier nu gewoon niet gedaan. Ik ben gewoon uh, afgegaan op uh, de tijd dat ik uh, gewoon plaatjes draaide op de zolderkamer. En ik vond dit gewoon zo gewoon geweldig. Dus ik dacht van, nou, dit is gewoon heel erg leuk. Wilde het Scott? Uh, zo stond ze de boek dan. Met Prisoner of Love. 6 minuten over half vier weer terug naar Cobra in Zandvoort. Want uh, degene die uh, ja, natuurlijk ook uh, aan het woord laten... is natuurlijk een dochter van Paulus Haanschoten over het werk van haar vader. Paul ja, Haanschoten. De dochter van Paul Haanschoten. Uh, we kijken naar een aantal dingen die hier in de vitrine zijn opgesteld. Een aantal foto's ook. Uh, hij heeft in Zandvoort gewoond en hij heeft ook uh, ja, werk gemaakt... wat geïnspireerd is door de cobra. Maar wat weet je... Ja, hoe heb jij dat gezien als kind zijn? Was jouw vader dan altijd bezig? Nou, als kind, ik ben pas later in de familie gekomen, op mijn dertiende, dus dat is, dat ligt al een beetje anders, maar ik kan mijn vader herinneren als hij s'avonds naar zijn werk thuis kwam, dat hij af en toe met uh, het palet op zijn bureau bezig was, terwijl wij naar een leuke film zaten te kijken, dan uh, was hij aan het schilderen, maar we hadden er niet zo heel veel belangstelling voor, eigenlijk. En we trok ons er ook niet in, laat ik het zo zeggen. Hij was ja, hij vond zelf dat hij van de straat was. Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Was dat iets van hem, dat, uh, dat schilder? Hoe bedoel je? In welk... Nou, gewoon uh, dat hij, dat jullie, omdat jullie geen belangstelling uh, hadden ervoor. Was dat uh, nou, toen de tijd? Ik heb er nu wel belangstelling. Ja, het nee, maar niet voor zijn werk. Want dat is niet zozeer waar mijn belangstelling naar uitgaat. Uh, er zijn andere schilders waardoor uh, ja, ik gepakt word. En... Dat had ik niet met het werk van mijn vader. Misschien omdat ik daar te jong voor was. En, uh... Heeft hij je toch ook uh, nog uh, proberen iets bij te brengen op, uh, op dat gebied? Nou, ik tekende zelf heel graag. En ik heb dat, uh, ja, daar heb ik eigenlijk niets mee gedaan. Wie weet dat ik daar op mijn 63ste nog mee kan beginnen. Ik weet wel dat mijn oma, de moeder van mijn vader, is op haar 93ste begonnen met een tekencursus. En zij is 104 geworden, dus dan heb je er toch nog een aantal jaren plezier van. Wie weet. Dus het kan, het kan altijd? Zeg nooit nooit. Dat zie je maar hoe het nu gelopen is uh, met mijn vader. Wat, uh, wat doet het voor jou dat je dus nu hier uh, ja, in het uh, Zandvoet Museum uh, rondloopt en dat er dus gewoon werk hangt van je vader? Ja, dat doet me wel wat. Ik vind dat hij toch wel erkenning heeft gekregen. Die erkenning heeft hij van ons nooit gehad. En ook niet van de omstanders. Ja, ik vind het mooi. Ja. Dit is een hele mooie... Mooie afsluiting. En ik denk dat hij het niet jammer vindt dat hij hier niet bij is. Want hij was er een man niet naar om... Uh, tussen het feestgedruis uh, aanwezig te zijn. Hij was liever op de achtergrond. Dus hij zou gezegd hebben... Doe mij maar een uzarissala. Wat betekende... Uh, Laat mij maar even buitenschot. Uh, uh, ja, nou ja, hij is er dus niet bij, maar in ieder geval het werk hangt er wel. Het werk hangt, hè. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ook voor mijn kinderen die uh... ja, mijn zoon heeft er altijd iets in gezien hoor, laat ik dat zo zeggen. Hoe is het uh, met, ja, met de uh, Cobra-beweging? Uh, wat, weet, wat weet jij ervan af? Ja, ik ben uh, regelmatig naar het Cobra Museum geweest. Maar dat komt meer omdat ik door mijn partner meegenomen werd die zelf de wakkersacademie doet. En uh, die heel erg geïnteresseerd is ook in moderne kunst. Dus zodoende ben ik een uh, frequent museumbezoeker en ook een bezoeker van het Cobra Museum. Oké, okay, nou ja, nu is het uh, zover dat het dus ook uh, daadwerkelijk hangt. Uh, is het uh, de bedoeling dat alle standwoorders toch maar even een kijkje moeten nemen? Absoluut, dit mag niet gemist worden. Ja. Goed, dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Oh, oh, oh, oh, zo geniaal vondst van het producers duo Michael Jackson en Quincy Jones op uh, dat album Thriller... ...was de vondst om uh, deze man Vincent Price iets te laten zeggen op uh, dit nummer van Michael Jackson Thriller. Uh, Vincent Price was natuurlijk een horroracteur uh, van het Engelse vasteland. En uh, House of Wax is bijvoorbeeld een van zijn uh, werken als het gaat om uh, Vincent Price dan. Maar goed, hij heeft dat aardig weten te integreren, deze heren Jackson en Jones, want het, was, het resultaat was er niet minder om. Naar mijn idee denk ik toch misschien de meest mooie Michael Jackson productie die er ooit is gemaakt. Ook afkomstig van het grote album, het beste album wat verkocht is ter wereld van Michael Jackson aller tijden, Thriller. Het is ook het beste album aller tijden verkocht ook. Nou, dat was hem dus. Vincent Price. Uh, we gaan weer gewoon verder waar we gebleven waren. Cobra in Zandvoort. De opening die werd uh, destijds uh, of vrijdag uh, verricht door Jan Lammers. En ook met hem had ik een gesprek. Het openingswoord deed, uh, was Jan Lammers. Nou kennen we hem van hele snelle wagens. Maar uh, dit is toch iets heel anders. Ja, het is uh, compleet anders. En uh, enorm verrassend. Ook voor de familie. Uh, het leuke is dat... dat uh, ...toen ik voor het eerst contact werd over uh, van nou, een expositie van Paulus Haanschoten... ...toen dacht ik Paulus, ik ken helemaal geen Paulus. Maar goed, oh Paul, ja nou prima hè, dus uh, uh, ook goed. En dan uh, die expositie over zijn schilderwerk en noem maar op. Nou, toen was de tweede gedachte was eigenlijk een beetje verbouwereerd van... ...was hij zo goed, weet je, omdat ja, je zag dat allemaal wel hangen... ...maar zodra je er een vraag over stelde... Dan, dan poetsen hij dat altijd weg. Je ziet ook op al zijn schilderijen staat kok, geen aanschoten. He, le, le kok, zeg maar, he, van de haan. En, uh, dus zelfs op zijn schilderijen zette hij niet echt zijn eigen naam. Zo bescheiden was hij gewoon. En uh, ja, een hele, hele lieve, rustige, onderdanige, uh, bescheiden, verlegen man. En dan in één keer wordt hij zo in het zonnetje gezet. En uh, ja, je zult de familie ook gesproken hebben. Allemaal compleet verrast. Ja, even over jou, want uh, ja, je bent natuurlijk, uh, hij kwam ook veel op uh, de slipschool van maken. Uh, is dat ook uh, waarom je, toen, uh, ja, dat je, dat, dat je dat toen gezien hebt, wat die, waar, waar de man mee bezig was op dat moment? Ja, hij kwam eigenlijk niet zo gek veel op de slipschool. <coughs> dat, uh, dat viel wel mee. Um, maar uh, hij heeft in de tijd ook, ook een uh, lichte hersenbloeding gehad, dus dat haalde de gang er een beetje uit bij hem. Maar, uh, maar een enorme, erudite man. Dat, dat, dat, uh, wat Rob Slotenmaker altijd over hem zei was: van nou, uh, als hij het antwoord niet gelijk weet, dan heeft hij het een paar uur later, want dan heeft hij wel een boek waar hij het antwoord vindt. Dus, dus uh, ja, een mooie, mooie, wijze, rustige man. En uh, ja, leuk om te zien dat, dat, uh, dat hij, zijn, hij zijn gevoel, die zichzelf moeilijk kon uiten. En, en het feit dat hij zich hier nu gewoon. ...middels deze expositie toch nog kan uiten... ...en dat hij even aandacht krijgt... ...ja, dat is, daar krijgen we met z'n allen kippenvel van. Dat is gewoon leuk. Kan je dat er ook uithalen? Uh, nee, absoluut niet. Dat, dat, uh, nou, ja, nou, ik denk dat je zijn stemmingen er wel uit kan halen... ...want, want, want uh, doen we me een beetje aan, aan Salvador Dali, denken. Dat, uh, dat, die had ook zo'n zo uh, zo periode, geloof ik... Uh, ...of was het Gooi, ik weet het niet, ik ben er niet zo in thuis... Maar die, uh, die had ook zo'n hele donkere periode. Dat zie je bij hem ook wel. Je ziet, ziet echt. Uh, uh, ja, je ziet hele, hele sombere uh, schilderijen erbij en. en. Uh, en hele fleurige. En, en vooral die fleurige die ik hier zie, die. Uh, ja, die, die vond ik prachtig om te zien, want zo, heb ik ze, zo kende ik hem eigenlijk niet. Ze zeggen het, het is uh, gebaseerd op uh, de Cobra-beweging. Uh, uh, wat wat, wat zeg je jou dat? Nou, helemaal niets. Ik, ik hoor vanaf, vandaag voor het eerst natuurlijk dat het Kopenhagen, Brussel en. Uh, Amsterdam is. Uh, maar. Uh, ja, dat. dat, dat uh, zegt me maar helemaal niets. Maar het is wel leuk om erover te horen. Want dan heb je weer iets om, uh, om even in, uh, in te duiken. Uh, ja, toen kwamen ze bij jou uit om de opening te verrichten. Uh, ja, dat heeft uh, te maken dat jij natuurlijk hem heel erg goed uh, gekend hebt. Dus, ja, uh, dat moet dan heel speciaal wezen. Ja, natuurlijk. Ik, uh, hè, dat, dat, dat, uh, ik vind het een beetje, beetje onterecht dat ik eruit gehaald word. Als de, uh, alsof ik hem het beste kende. Hè, terwijl natuurlijk zijn familie hier is. En, uh, en ik, ik was zeg maar, een beetje aangetrouwde familie om het zo maar te zeggen. Ik kwam met Rob Slotenmaker mee. En, en, uh, en het contact was, uh, was hoofdzakelijk via Rob uh, en, en uh, Gerda aanschoten. Dus uh, zijn vrouw was ook uh, redelijk dominant aanwezig altijd. Mooi mens, ook een oude, oude jazzdrumster. Eh, zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Eh, en, en ja, dat werd, werd gewoon steeds moeilijker vanwege hun, uh, hun beide gezondheid. Eh, dus dus dat, dat bleef niet altijd zo, uh, zo fleurig. Maar ja, om nu te zien dat dat toch weer allemaal een beetje een plaatsje krijgt, dat is gewoon heel leuk. Uh, ja, nou ja, het, het gaat hier tot uh, eind augustus uh, blijft het hangen. Is dat ook een uh, reden om hier gewoon het Zandvoet Museum dan maar in te gaan duiken? Ja, vind, vind ik vind het zeker. Ik denk dat uh, hè, het is natuurlijk heel bijzonder is. Je kunt niet gaan bepalen voor de kijker die gaat komen of ze het mooi vinden of niet. Het is zeker de, de moeite waard. Hè. En dat is niet alleen het werk wat hier hangt. Maar gewoon ook waar het hangt en, en hoe het hangt is gewoon ook even een ervaring op zich. Hè. Dus het museum op zich is heel ludiek en heel mooi. En het werk wat hier hangt is voor ons heel bijzonder. En we kunnen natuurlijk alleen maar hopen dat het voor andere mensen ook zo is. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dat was Michael Johnson met Burning Up. En bracht de tijd op 5 minuten voor 5. Dat is ook al beteden het einde van deze zondag in Kennenbeland. Waarbij ik de aantekening maak dat de laatste ronde is ingegaan... voor het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg. En daar hebben de heer...